Drie minuten over half elf, terug bij de AVRO op Hilversum 1. Een aflevering van Biels en Co. <middels>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 Lies? Jo, dat is ook toevallig. Ik zat net te denken dat ik je even wilde bellen. Waarover? Nou, over. Ja, wat was dat nou? Kom, kom, kom, over. Uh... Jo, wat gek. Ik weet het niet meer. Nou ja, schiet maar wel even binnen. Eerst jij even dan, hè? Hoe is het met jou? Vertel eens. Beroerd? Hoezo zeg? Nee, gaan jullie scheiden? Ja, ben je maal? Ja, maar waarom zo opeens, zeg? Jullie waren toch al een jaar of twaalf getrouwd? Oh, daarom juist. Ah, en de kinderen? Die gaan naar Anton. Ach jee, en hoe vinden ze dat? Heerlijk. Oh, nou ja, je moet maar zo rekenen, meid. Als het straks weer voorjaar wordt, dan kijk je er weer heel anders tegenaan, hoor. Kop op. Wat zeg je? In het voorjaar wordt je geopereerd aan je voetbalknie. Oh, ja. Nou ja... Dan ben je dat van de zomer alweer vergeten, Olies? Ja, van de zomer? Dan moet je door de sanering je huis uit. Hé, wat naar nou. En de herfst is nou ook niet direct een ideetje om je op te vrolijken. hè? wat? In oktober heb je altijd last van migraine, Hé, wat naar nou. Nou ja, je moet maar zo denken, meid, het jaar is zo voorbij. Zij iets, het eind van het jaar komt oom Wim bij je inwonen. Ja, oom. Lies, meid, leuk dat je even gebeld hebt. hè? Ik laat gauw weer eens van wat verhoren, hoor. Waar ik over wilde bellen. Ja, wat was het nou? Oh, nou ja, ik wou je alleen maar even in alle opzichten een voorspoedig 1974 toe wensen. Ik bedoel, uh, hallo, hallo, Lies, ben je er nog? Lies is er niet meer. Lies gaat gesterkt het nieuwe jaar tegemoet. Ja, wat, wat is het woord? Het woord is liefde. Je moet het met liefde doen, hè. Je moet er zin in hebben. Je moet het kunnen. Met leeftijd heeft niets te maken. Ik ben 50 met 50, Ik kan nog van alles. Ik ga er nog tegen als een man, hoor. Ja, de Doemie niet, hè. De meid. Doemie. Doemie valt erbij in slaap. Ook heel schattig, hoor. Hoe ze daar dan zit, hè. Met die keukenmeid op schoot. Aandoenlijk, eerlijk. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Zeg, kan jij het? Wat? Met liefde. Iets geks doen. Gekke dingen doen. Mallen. Hup, met de beentjes, hij is met de zijs. Met de wat? Met de zijs, uh, ik met mijn zijs dus, hij is met de zijs. Hè. Maar met liefde hoor, uh, plezier in hebben, zit erin. Hè. Echt willen willen, uh, wil jij wel eens? Hè? Ik wel hoor, ja, ik kan er soms echt behoefte aan hebben hoor. Even erin gooien, hè. erin uitleven, jij niet? Eh, uh, ja, over welke bezigheid heb je het nou precies? Over feesten. Maar anders over. Over feesten iets vieren. Iemands jaardag, oude jaar, noem maar op. Go, de Wat is het? Oh ja, ja. Ik vergeet jou gelukkig. Ja, te mensen. Kom hier. Kom hier, rang in armen. Dan laat je allemaal voor mij gaan hoor. Kom hier, rang. kom hier. Ja, ja. Eén, twee, Drieën. Drie. Ja. Hè? Au! Wat, wat heb je? Oud, oud, nee, oud, oud blijf staan. Je me je Die ding. Je hier. Hé, Mijn broch? Ja, die dingen is in me hier. zeg. Sta stil! Ja, die bewegen. Au! Oh, oh. oh, we, zitten, we zitten vast. Die dingen zien we hier. Die bewegen. Nee. Nee, nee. Daar staan we dan, zeg. Ja. Een uh, voorspoedig nieuwjaar dan maar? He, ja, dank je. Ja, oh, stil, sta nou. Ehm. Um, zullen we even voorzichtig naar het raam? Ja, ja. Goed idee. Maar voorzichtig, hè. Die bewegen. Sta stil! Voorzitter, voorzitter naar het raam. Dat we zien wat we doen. Ja, goed. Ja. Au, au, stil stilstaan stil, in, de, in, de, in, in, in de baard alsjeblieft, zeg. Zo rijd je me helemaal in de, de pasgraaf. Ik, ik geef het klaar, ja? Ja, doe maar. Sta naar het links, rechts. Au, au, nou schoppen me nou nog even tegen mijn schenen, zeg, graag. Ja, die zei links. Ja, links. Ja, oh, ja, ja, dat is voor jou rechts. Als ik links heb, doe jij rechts. Ja, oké. Nou daar links, rechts, links, re links. Stop. Goed, go. En wil even iemand naar het raam in deze houding over aanstootgevend gesproken. Even de praatjes in de wereld helpen. Zegt De heer Biels stond open en bloot voor het venster. Terwijl zijn secretaresse hem in aanstootgevende houding een zalig uiteinde stond te meten. Eh, met, met, met daar te wensen. Oei, nee weef. Gewoon, doen, gewoon doe. Normaal doe. Gewoon doe. Goeie, goeie nee hè? En kijk voor je man. Dat uh, doe ik allemaal. Uh, huh? Oh ja, ja, kijk achter je dan. Hè? kijk ergens anders. Hij is niets, allemaal. Au, auw, auw, sta stootje. Kijk achter je, doe de deur toe. De deur, auw. Dankjewel, kraap. Zeg, sla me de deur even tegen mijn kop. Je weet toch waar ik eraan kom? Morgen, chef, mogelijk. Chef, kijk jij even voor je kraap. me. nee, achter je. Nee, achter me, een soort van hersengymnastiek, zeg. Een dubbel melodie. De pol, Paul, doe iets. Ja, doe ik al, chef. Ik sta me te verbazen, aan. Waarom, Trent Omtrent te vragen of u dit nodig vindt, chef, waar die kraap hierbij is bedoelen. ik. gebruik je hersens, man. Ik, chef, beduuk dat hier iemand anders een hoofd kwijt is, chef. Lien, doen we nog genoeg en wees jij dan de wijste, ja? Ga jij even het raam staan kijken, knaap, of, uh, of je geen vreemde vogels ziet vliegen, weet je wel? Nou, ik vraag me af of ik daar vooruit het raam moet kijken, ik... Ja, chef, Lien, is het nu nog geen welletjes? Koen, lieverd. Meneer Biel staat me alleen maar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Voilà. Nou, het maakt meer de indruk van een gelukkige nieuwe eeuwigheid met permissie aan de chef. Grote, gode boom, begrijp je dan niets, man. We zijn bij het hele mensen met onze dingen in elkaar geraakt. Maar echt, nee, laat zien. we kijken, jij kraap. we kijken, daar een appelvinkje. Zie je wel? Man. Volgen blijven die hap. Chef, in hemelsnaam, chef. Ja. Mijn bros ja. zit aan de chef zijn overhemdkoem. Maar... Au, stil, de ziel is er vol. Wil je nou eigenlijk iets doen? Want wie je ons dan eindelijk even lekker losvrunken? Met plezier, chef. Moment even, Lien. Sorry, maar ik moet je even... Al klaar, chef. Al klaar, chef. Zodat even hier met de ritme uit je lichaam. Al klaar, chef. Plus nog een voorspoedig 74, chef. Ja, de grote oh, De grote voorspoedig 74. Ik geloof dat ik voor de rest van het jaar maar in bed kruip. Nou, veel wel en te rusten in het nieuwe jaar dan maar, allemaal. Hij uh, is een onkies grapje, knaap. chef heeft met zijn heilwensen toch al geen geluk van het jaar. Ah, nou, houden we Paul. Hou avond te hellen. Met Lisbeth. Met wie? Met Lisbeth. Lisbeth van Johan. Johan Bitterpikker. De nieuwe wethouwer. De heer mevrouw bitterpikker Prul zij is het meisje prul, Liesbeth. Ja, ja, ja. En uh, wat was dat dan mee? Nou, die kreeg de baard in haar keel. Ja, toen ik haar gelukkig nieuwjaar wenste, nou jij weer. Toen kreeg ze de baard in haar keel? Ja, de mijne dus, hè. Die kreeg mijn baard in haar keel toen ik haar wilde kussen. Schiet mijn baard in haar keel. Ik, ik dacht dat ze stierf, zeg ik. Ik denk die gaat dood, zo, of iets in de orde van dat aanzellerij. Ja, ja. Nou, eruit getrokken, hè. Ik kon het nog net grijpen. De hand door de baard geslagen trekken, maar jongens, ja, zeg, oei. Of je de schoorsteen oei. stinkt te vegen, zeg Ja, ja, ja. Zeg, uh, maar wacht nou eens even. Je baard? Nou, chef was als vadertje tijd, Wien. <laughs> ja, ja. In mijn Pon, hè. In mijn Pon. Doem die Spon dan, hè, door witje. Vadertje tijd? Ik dacht dat jij voor de dood van Pierlala speelde. Ja, voor wie? Vanwege uw zijs, chef. Eigenlijk geen attribuut van vadertje tijd, weet je wel. De man met de zijs is iets anders, eigenlijk. Nou, ja, nou, ik was blij anders, hoor, dat ik hem bij me had, hoor, Pon. Anders had ik helemaal van gek gelopen met mijn gebaarde Pon. En mijn landloper. Je wat? Dat is mijn landloper, daar zorgt hij weer voor, die daar. Ja, nee, hallo even, dat had jij besteld, jijzelf. Jij brult weer iets in de telefoon van... Komen, ouwe jaren jarendag vieren bij de bitterpikkers. Zorg voor een landloper. Brul jij in de telefoon? De, de, een landloper, een zandloper. Vadertje tijd, dat is een zandloper. Grote Grieten, zegt. spreek ja, weer even ja. iemand onduidelijk zodat een weer iemand anders zich even gedwongen ziet in deze welvaartsstaat... ...naar een uitgestorven landloper te gaan zoeken. Je, je weet nog niet meer waar je leeft, hè. Als je naar huis een bitterpikker betreedt, geflankeerd door een mij onbekende vieze oude persoon. Ja, wat mal, zeg. En wat zeiden ze? De bitterpikkers, die zeiden niets. Die zijn er nog geen één. Dat zei ik je net al over feesten. Dat moet je kunnen. Feesten, dat moet je willen willen. Dat moet je spontaan induiken. Oh. De heilkijkertjes, chef. Voilà, de heilkijkertjes. Jet yes, en Jeltje. Heilkijker kanon. Zijn ze bij meisje kanon? Jeltje. Ja, die kunnen het, hoor. Ik is feesten. Vrij week, Jeltjes, jaardag, over op een feest gesproken, chef. Ik met mijn paardenkop, vol. Ja. ja, heel gek, chef. Ja, hey. ja, ja, ja, ja. ja, wacht nou even. Wie met zijn paardenkop? De chef, toch, knap? Oma Aal? Ja. Koen, jongen, wat heb jij in je ogen gehad? Oma gaat hoeven aan zijn voeten. Ja, toch? Oma Aal? <laughs> Ja, hoe kom je daarmee? Ik heb een paardenkop op. Nee, helpen met drogen. Nee, chef spreekt de waarheid, knap. Nou, daar, nou is het wat anders. Had ah, ah, ah, jij, ah, jij hebt een paardenkop op? Eerlijk, waar, knap? Ja, nou, dan ben ik benieuwd als je hem afzit. ja, ah, ja, dat moet je een... <liek> Kijk naar jij eigen meidenkop. De hebben de Zanzo die daar vol als Don donkigoten. Ik dus als rossinante. En die daar als Sancho Panza, -sa, de blanke ernst. Ja, die noemden we gewoon lampenglassa. <lacht> ja, Hahaha, volk. ontzettend glasje Bij de, bij de heilkijkertjes ja, ja, ja, ja, ja, ja. Toen u voor de windmolen speelde, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Hoe ik u daar even met mijn lans doorstak. Oh. Ja, zeg oma af, die daar dan als een wilde met zijn hoeven staat te maaien. En die dan op ene wind stilvalt. Ja, verschrikkelijk. Hè? Zeg Dat dat ik stierf. Ik denk, ga dood. En dan hoop ik nog, dat ja, even iemand. De vijf kilo staal door mijn riet dekking. Ah, oude filmtruc, Lien. Ja. Onder de chef zijn oksel door, hè, die piek. Mal dat u zo schrok, chef. Ik riet nog het spiegelgevecht, chef. Ja, dus ik kijk in de spiegel vol. En ik zie daar even vrolijk voor drie meter aan antiek door me met badenmiddel jagen. Nou zeg, en dan zie je even iemand de stervende haan dansen, hoor, Lien. Gillende vrouwen. heilkijkertjes is die met bosjes flauw vallen. Heel feestelijk allemaal eigenlijk dan dus. Dan, dus dan. Ja, dat zeg ik, ja, die kunnen dat, die hebben dat. Wij uit feesten, gillen, van bij en komen daar gaan we weer. Mal doen, lachen, keets, schoppen. de heilkijzer, het is wel. En de bitterpikkers niet? De nauwelijks, niet. Nauwelijks, helemaal niet, Johan Bitterpikker, zeg. Nodig mij uit met dat klevend stemmetje. Hebben u zin met u Ten onze oude jaar te komen vieren. Ik zeg nou graag, de nieuwe wethouder, niet waar? De vriendhouder, dus er... graag. Uh, uh, wat gaat het worden? Hij zegt met dat kleppe stemmetje: Hij zegt, oh, als we allemaal iets doen, dan komt de spier vanzelf, meneer Bels. Eerlijk, eerlijk, dat zeg ik. Oh. Een ander milieuchef begon al op de stoep. Ja, ja. verschrikkelijk. Zeg. Verbleken meteen, hè? aanbellen, man doet open. Ik maak een mal -dansje op de stoep en geef hem een bor met de zijze. Wat doet hij, man verbleekt. Stijve mensen, Ja, wat ja, ja. ja, wil je als je als stijf mensen je als jasavond open doet... en je wordt aangevallen door de man met de zijs? Ja, plus een vlak uit zijn broek dus, chef. Ja. Wat? Met mijn met me zijs. Man reageerde daar niet goed op, hè, op mijn feestpor. Die stapt achteruit, witterpikker. Dus ram met de zijs, vlak uit de broek. Open pijn, die wapperde meteen als een soort van sombere beensluier sluier achter hem aan. Jees. Okay. En wat zei die? Hij zegt met een klemme stemmetje, hij zegt, oh be dus ik was weer vreselijk van, ja, ja, en dit is mevrouwelijke. Ah, was mevrouw Biels ook mee? Ja, ja, moeder Aarde. Wie? Moeder Aardeling, mevrouw Biels. Ja, ja, ja, dat is het. altijd op moeder Aarde, Doe wie. Huh? dat heeft ze nou eenmaal, hè, dat rookte, dat gezellige, in haar grijsje dan, hè. Dan trekt ze naar haar feestelijke gelegenheid, trekt ze altijd een grijsje voor aan, voor moeder Aarde, hè. Plus slapen dus, hè. Plus, wat dus? Slaapende meid, ja ja, tien, tien uur. Haha, <laughs> midden in feestdruis, weg. Rank, glababberig, slaap als een paard, als een uh, os. O, of hoe slaapt, als reus, roes, uh, hoe zeg maar dat? Als een roos, -tjet. Ja, in je nek en op je kraag, ja, Paul, ja, met je roos, ja. Maar, maar, afdoende, voor te helle. Moeder Aarde, slapende, fort, in een grijsje. Zoiets van vredig, tijdloos, rustig ademende. Iets van vrede op aarde, eindelijk. Droom mensheid wordt waarheid, als we als dus. Ja, ik kan me voorstellen, ja, ja. schat. Uh, hoe was jij, Eve? Ik, hè, nou, als het nieuwe jaar dus eigenlijk meer, ik, hè, weet je wel. Ah, ja, giller hoor, leem die. Giller een krijzer te hebben. Die daar is luier. Het nieuwe jaar, hè, de botten steken erdoor. De economische crisis grijnt je tegen. Uh, een krijzer, feest, ja, uh, vieren durven alle dingen doen, hè. Ja, bo bo bo boertje laten en zo, hè. Uh, yeah. de reinen om de borst en zo, geestig ja. allemaal. Ja, wat heet, wat heet. Daar, hè, uh, Polentine, de helft Polentine, als heil en zegen. Ja, ja, Polans, Netunes dus, hè, het heil naar goden, met zo'n mestvork, zo'n zo vier tand. Neptunes met z'n zo vier zo'n zo mest tand, hè, lachen weer, hè. En Tine? Ja. Uh, tine als zegen Lien. Als ja. meermin, Sleepte ik achter me aan in een net dus, de zegen. Ja, ja, zeg. Wat droeg ze daar eigenlijk onder, bol? Als ik even vragen mag. Onder dat net. Uh, haar uh, vissenstaart, chef. Uh, ja, ja, hé. Hey. Daarboven bedoel ik, bol. Uh, niet, chef. Niets, chef. Een zeemeermin, chef. Uh. Het klassieke beeld met alleen de vissenstaart, weet je wel. Ja. De rood, rood, dat meen ik namelijk te zien. Bitterpikker, ik zie hem kijken, Bitterpikker. Ik denk, wat ziet? je? Bitterpikker, zeg. Eh, dat ik kijk, hè. Ik denk, zeg, waar uh, Bitterpikker kijkt, dan moet ik ook even kijken. Ik Ik denk, nee, het is op oog, is God zo mogelijk. Ik zie het verkeerd. Ja, ziet u wel, chef. Wat, Paul? Wat moet ik nu weer zien, Paul? Nou, dat maakt pas maakt, wordt als je het weet, chef. Ja, de groete Paul. Met je moderne theorie, iemand vandaar dat liefst met Bitterpikker, Johan. ...de hele samen voor blinde mannetje heeft laten zitten te, te hel. Als spelletje? Als spelletje, de bitterpikkers? Nee, die doen niks als spelletje, dat is bloedig ergens Ja, maar hij had toch gezegd dat ze allemaal iets zouden doen? Ja, zeker, wat wil je, zeggen, stijve mensen. Als die wat gaat doen, Liesbeth, Liesbeth Bitterpikker Prul, ...die ging dan even een gedicht lezen, hè. Johan in de bocht, met, met zijn blinddoek, hè. Met dat leppe stemmetje weer aanwezig. Uh, Lesbeth uh, wil even een gedicht lezen, Lesbeth. Nou, en dan komt Karel Lies even naar haar kleedje, Hinke, zeg. Hinke? Zonder hakken, wat wil je, hè? Toen wij naar binnen kwamen, dus, hè, toen deed ik even bal, natuurlijk, hè, met mijn seins, hè, maaien. Maaien, dat lange stijve mensen, de hakken onder de schoenen vandaan. Ja, plus een schoofje bol uit het parket. Vieren, ja, feesten, maaien, geblazen. Dus die had meteen al de pik op, hè, maar voor bitterpikkerbolprul. Bitter, bitter, bitter, bitter, bitter. En die stort dan even met een gedicht, een erfstje oprijp over je heen, hè? Waar het hele bitterpikker garnizoen even gaat zitten snotteren, zeg? Nou, dan wil ik wel even de stemming ermee brengen, hè? Dus ik ga hier even het nieuwe jaar. ...de flesje te geven, hè? Ah, ah, ja. ja, ja, En uh, hoe reageerde ze erop? Ja, negatief, hè. Zeg maar negatief, Die wat Ja, het klikte niet, Lien. Nee, nee. Rare sfeer, hoor. Ja. Als je chef daar dan op de doodse stilte... ...die knaap daar de fles te geven... ...en dan ik af en toe nog eens van... Uh, haha, maar ja. Ja, en ik nog boeren, maar nee, hoor. Nee, nee, nee geen bewijsjes dus, hè. Uh, maar je blijft hopen, hè. Op na het slokje... En dan wil het nog wel eens klommen, hè, bij die mensen, na het slokje. En dan worden ze wat losse hapjes hapje en een slokje doen wonderen. Ja, dan zet vieze Frits ook wel op de aasjes, zeg ja. Om een oudste landloper, hè, vieze Frits. Die had ik een feest beloofd, uiteraard. dat Die begon op te worden van, uh, Wat blijft de fles? D ter helle, niet te geloven. Tegen dat je uitgedroogd bent... met een klep stemmetje, Liesbeth, D En dat stijve mens van, uh, Uw kaakje, meneer Wels. met een, een Kaakje, zeg... Ja, je maag slaat tegen je tenen van de bak gipsen. Blussen met een kaakje. Ja, en toen hij daar een zwok van binnen kreeg, toen vloekte hij wel een volle vijf minuten, zeg, vieze Frits. Oh, zet het, zeg. Tegen de teen met een kaakje van stijve mensen moeten rekenen. Ja, Tien en ik proberen het nog te redden, zeg. Ja, met hun voordracht. Ja, volle Tien, het bruikje en de melkboer. hè? waar we bij de heilkijkertjes blauw om hebben gelegen, hoor. Ja, maar geen aasjeling. Uh -oh. Verbaasde blik alleen, hè? En jee, nou ja, dan krijg je zo'n tekstje keel ook niet meer uit, hoor. Ja, ja, ik ja. hey, kijk me af en toe nog eens op de dij geslagen. Ja, maar dat komt dan op je af als een soort van geluidshinder, weet je wel. Ja, ja. Een vlieg, meneer Bels. Als iemand zich op de dij slaat, zeg. Met een klep weer. Terwijl elders in het vertrek Polentine het bruidje en de melkboest laten vermoorden. Een vlieg, meneer Bels. Ik zeg, nee, een reiger. Ha, ha, Nou... Daar blaas je een rijger mee tegen hoor, met die gifbeker. Dus zingen maar weer, hè. Zingen? Ja, dat is het laatste, hè. Laatste redmiddel, zingen, hè. Daar heb ik tot nog toe overal nog mee gered, mensen laten zingen. Boertje naar Parijs, Oh, Klapstuk van de avondje. nooit anders meegemaakt. Maar nee hoor, hoe gaat het dan? Ah, boertje naar Parijs. Dat is zo, eens Eh. Boertje naar Parijs, met z'n zijt, met z'n zijt. En de volgrijen. En de ja, volgrijen. En, en, en mijn maaien. En, en, maaaije. en, en, maaaije. en, en, en maaaije. mijn maaien. En het steest op mijn maaien. Dat iedereen meezingt, hè. Ik. Geen mens. Geen bitterpikker. Geen bitterpikkerpudel. Niemand. Tot klokken twaalf toe, zeg. Ja, ja, heel onwezenlijk. Ja, shit. En dan gaat hij die vrouw nog even zoenen, zegt het kale in de stijve mens. Ja, hoezo kaal? Ja, dat was Paul, hè, met zo'n vier voor. Net buiten de cementstal. Hij doet de chef haar de hak onder de schoenen van Dame Adeline, een reflex, hè? Prik ik haar met mijn drie tanden knoet uit de koude Klopt het twaalf, hè? Dus ik wil niet kussen, hè? Ze krijgt mijn baard in haar keel. Rutsche, de kelder. Johan bitter prikken, zich de blinddoek af. En dan zegt zijn bijproze been open aan de zijs en weg met sigaar. En mevrouw Piels. Dat bedoel ik, als een os, hè, die op hoe heet de plan? Met een tasje vuurwerk op de schoot waar mijn sigaar in terecht komt. Ja, afdoenlijk hoor, die meid, hè? Moeder Aarde zegt, die dat vreedzaam slachtoffer zit te ontploffen. Beest <lacht> in de schoot van Moeder Aarde. Ah, helemaal. man. Met over een gillende keukenmeid, heeft, zeg. Vrienden, aan de beetje is er nog morgen. Ja, ja, ja, die is er liever. Ik vergeet je mee van... Ja, geef bedankt dank je daar. Ah, Bier zie je. sympathiek dat u even bent. U bent gebeld van de zijde van wie, zegt u meneer, de man van de zijde van de wethouder Pitterprikker. Ja, toevallig. Ik vertel hier net hoe het oude jaar... Hoe het oude jaar... ...was een aflevering van Biels Co, een hoorspelserie geschreven door Jan Moraal. U hoorde de stemmen van Co van Dijk, Fiet en Frans Koster... ...en Mathé Verdaastonk, de Gihad Joffischer Junior...